Maar er is niets aan de hand Vlissingen ademt zwaar En moedeloos vannacht De haven is verlaat Want er is... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Naar net wel met het NOS journaal. In Japan is opnieuw voor een gebied rond een kerncentrale... de noodtoestand afgekondigd omdat het stralingsniveau er te hoog is. De maatregel geldt voor de centrale bij Onagawa ten noorden van Tokio, maar het is onduidelijk of de straling ook uit die centrale komt. Volgens de exploitant is er met de reactor niets aan de hand. Deskundigen sluiten niet uit dat de radioactiviteit afkomstig is van de twee reactoren bij Fukushima, waar sinds gisteren grote problemen zijn. Nederland heeft Libië verontschuldigingen aangeboden voor het schenden van het luchtruim. Minister Hille van Defensie zei in het tv-programma Buitenhof... dat de excuses geen voorwaarden waren voor de vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Die waren in Libië opgepakt toen ze met hun helikopter een Nederlander wilden evacueren. Een man uit Alkmaar heeft twee nachten geleden van meer dan twintig auto's de achteruit ingeslagen. Hij kon worden gearresteerd na tips van getuigen. In dezelfde buurt vlogen ook twee auto's in brand en het is niet bekend of de man ook achter die branden zit. Een man uit Heerlen is aangehouden na een overval op een snackbar in Sittard. De overvaller bedreigde twee medewerksters met een mes en eiste geld. En een van de vrouwen gooide frituurvet in zijn gezicht waarop hij wegvluchtte. Bij zijn aanhouding bleek dat hij brandwonden had. De Nederlandse schaatsploegen hebben zilver en brons gewonnen op de ploegenachtervolging. De vrouwen wonnen op het WK in Insel zilver achter Canada... en de mannen brons achter Amerika en Canada. Jan Smekens had toen al brons gewonnen op de 500 meter. Het goud was voor de Zuid-Koreaan kjoe Lee. In de Eredivisie Voetbal zijn vier wedstrijden gespeeld. Twente VVV werd 2-1, Willem II Ajax 1-3, Feyenoord Nak 2-1... en de Graafschap Ado Den Haag 1-0... NEC-PSV is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen overdag bewolkt met hier en daar regen. Later in het zuiden opklaringen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. In Zeske Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Deze man, Phil Collins, kiest toch voor zijn gezin en gaat stoppen met muziek maken. Echt zonde, man. Ja, echt zonde. Met zo'n geweldig artiest. Uh... Ja, voor zo'n mens man... heb ik gewoon respect, weet je wel. Phil Collins en ja. Two Hearts. En uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 12 maart 2011. Yeah, yeah. Jij bent er weer naar. Een, ik ben er weer. Uh, wat zal het zijn? Een maandje afwezigheid? Ja, een maandje afwezigheid en een hele drukke, volle agenda. En die blijft ook echt druk Rudy. Het is echt heel grappig, dit opeens. Ja, want jij hebt heel lang in Rijswijk ben geweest tijdens de ja. Talentenshow. Je ja, hebt daar gepresenteerd, Rijswijk. hè? Ondertussen ook nog een etentje tussendoor. Het was echt ja, een ja, ja, helemaal ja, gekke ja. huis. En volgende week weer gewoon op zaterdag uh, sta ik uh, in Vijf Huizen. Dus uh, ja, het is echt heel erg druk, uh, de agenda op zaterdag vooral. En volgende week. Wat er al tijden niet is gebeurd, is er gewoon een keertje geen entertainment voor jou, hè? Ja, volgende week. Want jij bent er niet en ik ga. Uh... Jij gaat iets leuks doen. Vertel, wat ga je doen? Vertel, vertel, vertel. Ja, vertel. Nou, ik ga naar uh, 3FM. Er mogen 12 mensen gaan naar 3FM. En wij mochten... En ik en nog een jongen, ik weet hoe heet dat die? Kevin, hè? Kevin Marcus. Kevin, wij gaan naar 3FM. En we krijgen daar een, uh, ja, een soort uh, cursus. De hele dag van 9 tot 6. Dat wordt een bikkelen, Maar dat wordt echt hartstikke leuk, hoor. Ja, um, ja, wel heel erg leuk dat je dat uh, gaat doen. Ja, dat wordt ik echt, hoop dat echt je mij ook eventjes de kneepjes van het vak kan leren, kan leren als je daar bent geweest. Ja. En ik, ik, ik hoop echt dat de Entertainment For you, En natuurlijk ook Zondag in Kennemerland die je elke keer één ja. keer in de maand mag uh, presenteren. Uh, dat dat allemaal een boost gaat krijgen door die ene cursus. Ja, nou, ik hoop het echt. Want we moeten ook fragmenten van onszelf moeten we, moeten we meenemen. En die worden dan geëvolueerd. Ja, hoe ga je en, dat dan uh, meenemen? Ja, dat, dat vraag ik me ook Ja, af. Ik ga het wel even regelen. Ja, voor. Komt goed. Komt hey, goed. Hoe, is jouw, uh, hoe is jouw week? Mijn week is uh, echt behoorlijk uh, druk. Uh, het seizoen gaat er natuurlijk aankomen. En uh, dat merk je ook echt aan de aanvraag voor de evenementen hier in Zandvoort. En uh, ja, ik kan vertellen natuurlijk, zondag 27 maart uh, gaat, het, uh, dak er, uh, gaat het dak eraf gewoon uh, hier op het plein, op het Garsdagsplein. Want uh, daar is weer het Dorpsfeest 2011. Voor de derde keer mogen we dat organiseren. Sport, spel en entertainment staan straal op deze dorpsfeest, want het Runners World Circuit Run is natuurlijk uh, op zondag uh, 27 maart uh, er weer. En uh, ja, het gaat gewoon een bom uh, vol feestje worden om het uh, zomaar te zeggen. En uh, heel veel leuke artiesten, maar dat zou ik later in de uitzending wel een beetje vertellen. En natuurlijk de grote finale afgelopen zaterdag van uh, de talentenjacht in ja, Rijswijk. Ja, ja, ja, ja. heb ik ook een klein verslagje van Winnaar? Wie is de winnaar? De winnaar is Carmen Laudan. Oké. Okay. En uh, Carmen Laudan, ik, ik had niet gedacht dat ze zou winnen, maar als ik al uh, alles een beetje terug zie en luister. Nou, klinkt het toch wel een beetje gezellig of een beetje gezellig, een nee, beetje boel gezellig. Ja. Ja. Ik denk dat Pascal ook een fragment bij zich heeft, of niet? Ik heb wel wat hij, ja, hij, hij denkt het, het wel. Het is toch gelukt. Het is toch waarschijnlijk gelukt. Ik durf het bijna niet te zeggen. Wie weet gaat het weer niet lukken. Maar we zullen het allemaal zien. We gaan het allemaal proberen. Of, uh, Pascal, onze techneut. Van techneuten. -tech om het even te noemen. Het uh, toch is gelukt. Met, halver, uh, met zijn uh, shirt aan. Ik wou bijna een reclame maken. Mag helemaal niet. Maar. Uh, ja, ik zie het nu ook. Ik weet wat voor shirt het nu is. Ja. Met een H. Met een H. En het eindigt op Alford. Wat is het dan? Ja. Uh, Leuke uh, leuk quiz. Maar Rudy. Hoe was jouw week? Ja. Nou ja. Uh, school, school, school. En vandaag heb ik toch een lekkere dag. Ik moest uh, voetballen vandaag. Ja. En uh, nou, ik begon als wissel, dus dan is het altijd wat minder. Maar... Ik kwam erin en drie doelpuntjes gescoord. We hebben 4-1 gewonnen. Yeah. Yeah, yeah, yeah, applausje yeah, yeah, waard, yeah, yeah, yeah. applausje waard. Leuk, leuk, leuk. Rudy, even één ding. Je zit zo achter het mengpaneel en je gaat volgende week naar 3M, 3FM. 3FM. 3FM. Ga alsjeblieft niet op Gerard Ekdom lijken. Nee. <laughs> alsjeblieft, ga dat niet. Nee, ik heb nog haar in mijn hoofd, dus dat, uh, dat komt goed. <laughs> hey wat kan je deze uitzending verwachten? We hebben... Heel veel. Heel veel ja. Want uh, we gaan het even over het bevrijdingspop hebben. Want er zijn... Uh, de eerste namen zijn bekend geworden en dat zijn niet de minste. Ook gaan we het heel even hebben over de zwarte lijst van uh, Radio 6, want uh, dat gaat ook weer beginnen. Oké. Okay. En dat, uh, ja, dat is echt een gek soul en jazzender is dat, dus dat komt ook. Ook heb ik een leuk uh, fragment gevonden over um, ja, een uh, drietal, die gaat uh, op vier akko akkoorden spelen, op een uh, uh, piano. Ja. En dan spelen ze heel veel nummers. Echt meer dan veertig nummers. En dat maar op vier akkoorden. Dus dan kan je zien hoe, uh, hoe leuk dat is. En um, een reactie van een opa in Amerika over Justin Bieber. Ik zeg er niet te veel over, maar dat wordt enorm ja. om te lachen. En dat later. En wat hebben we nog meer? En ik heb een hele grote primeur die ik op de radio mag vertellen... heb ik vandaag toestemming voor gekregen. Dus dat is hartstikke leuk. We hebben de, de, de Spaanse versie van het liedje Jij en Ik. Ja. We gaan zo dus met het eerste uur draaien. Het eerste deel draaien van deze uitzending gaan we de Nederlandse versie draaien. En het tweede uur gaan we de Spaanse versie draaien. Dus dat is ook hartstikke leuk. Uh, verslag van de regionale talentenjacht. Uh, fragmentjes daarvan. Klinkt allemaal hartstikke leuk En natuurlijk die grote primeur Wat het zou zijn hoort die allemaal twee uur natuurlijk hier bij CFM Ja en natuurlijk heel veel muziek Wil jij nou iets horen dan uh, kan je even bellen naar de, naar de studio Kaltijd. Dan bel je even naar 023 573 1969 Dus 023 573 1969 En we hebben heel veel nieuwe muziek Waaronder deze En dit vind ik goed is De song, uh, songtitel van de Gooise Vrouw En de nieuwste van Allen Clark bij CFM Dit is Faxi Lady Clay Wat een commerciële Nederlandse plaat is dit. He. Ja, leuk hè? Hij is Wij echt het ook heel hartstikke leuk. leuk. Javi Escalera was het met jij en ik. En uh, ja, ik moet zeggen... Ik heb, uh, werk nu al een tijdje met Javi, uh, Rudy. En deze artiest is gewoon geboren artiest. Hij is tekstschrijver voor heel veel bekende artiesten in Nederland. Hij uh, heeft Spaanse shows. Hij zingt heel veel Spaans. En hij heeft nu ook een keer een Nederlandse plaat uitgebracht. Ja. Maar als een als, uh, B-kant van de single, is het, een, is het een, uh, toch een Spaanse plaat geworden. Maar ook de jij en ik. Maar dan in het Spaans. Hartstikke leuk. Twee uur gaan we die rijden. Ja, gaan we twee uur draaien. Maar even voor de duidelijkheid. Het gaat echt heel goed met Javi Escalera. Hij wordt opgepakt in de Nederlandse radiostations. En TV Oranje heeft er nu ook opgepakt. Wilt u nou stemmen op dit plaatje en zijn videoclip? Dat kan. Ga dan even naar www.tvoranje.nl Dan kan u op hun pagina aanklikken op dat u op de hitparade wil stemmen. en moet u alleen even uw postcode indrukken. Verder hoeft u helemaal niks in te vullen. Alleen postcode gaat alleen maar voor het onderzoeken wie kijkt naar TV Oranje. En dan kan u stemmen op Javi Escalera. Of gewoon jij en ik intoetsen. En dan komt u ook vanzelf wel bij uh, de single uit van Javi Escalera. Dus hartstikke leuk. En ik moet zeggen de videoclip is ook hartstikke mooi. Okay. Die zetten we ook trouwens even op onze wijze. Hè? Hives bedoel ik. Ja. www.entertainmentforyoufm.hives.nl ja. Oké, okay, het volgende. Je weet vast wel die uh, Justin Bieber. Die mooie boy uit Amerika. <laughs> die zanger. Ja. Nou kwam ik gisteren op een enorm grappig filmpje. Dat is een, uh, een oudere man. Opa wordt het hier genoemd. En die heeft daar een, uh, laten we het zo zeggen. Een subtiele mening over Justin Bieber. Ik nou, luister, luister heel even. graag. Hij is popular zinger. Motherfucker's a goddamn cheap ass little boy. <laughs> he's a goddamn Molly Cyrus wannabe. Motherfucker from Canada, I think. Mean, ain't he from Canada? Yes, he's from Canada, which means he's got free health care. Was he, yeah, bro, fuck that shit. Oh, yeah, them goddamn little T bitch orbs out there, goddamn all That's over his ass. Good singer. Good singer! <laughs> he can't sing. <laughs> I can sing better than Justin Bieber. <laughs> yeah. The motherfucker. Nou nah, stop maar hoor, dat is nu wel genoeg Dus zo denken die <laughs> oudere Amerikanen over uh, Justin Bieber <laughs> Dumper, Dumpert, ja, hij dumper is te vinden op Dunel. Opa haalt Justin Bieber Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View zaterdag 12 maart 2011 Met een nieuwe van Velsen, dit is Take Me In Het weer, hij flikt het weer uh, Vrijdagochtend waren in Miami De International dance music awards Uitgereikt en deze man Armin van Buren flikt het voor de derde keer Om uh, op rij verkozen te worden De beste DJ van de wereld yeah. Ja, het is, het is zo knap Geweldig, en dit was zijn nieuwste single Armin van Buren met Laura Free En dit was Drowning Hey, weet je wat mij er een beetje opvalt? Hè? Dat steeds een Nederlandse DJ dat is, hè? Eerst natuurlijk Chester. Uh, ja, en nou ja. Armin van Buuren Ja, en uh, bijvoorbeeld Sander van Doorn heeft laatst ook weer een hele grote prijs gewonnen. Het gaat echt heel erg goed met die Nederlandse DJs. En dat is altijd wel leuk, toch? Maar zijn gewoon de beste. Het grootste exportproduct zijn gewoon DJs. Ja. <laughs> hey, zullen we even een stukje meezingen? Komt ie! Mexico. <laughs> Mexico. red je niet. Oh, wat gebeurt er nou? Mevrouw, zal je rest van de naam Geef er een beetje lucht Geef er nou een beetje lucht jongens Kom op Lucht Lucht, lucht, lucht, lucht oh. Ik, hoorde, ik las laatst, we ja. kregen de nieuwsbrief bij ZFM. Die krijgen we elke maand binnen. Goed, ja. En het wordt hartstikke leuk geschreven door onze voorzitter Pieter Joustra. We gaan even naar het maar... 65 plus nieuws. Ja, we gaan even leuk tijdverdrijf naar je 65ste. Ja. Vertel, vertel wat, wat, wat gebeurde er nou? Want dit kan natuurlijk niet, hè? Hoe vond je hem? <laughs> leuk. Vertel, wat was er gebeurd? Nou, met 65 plus kan je hele leuke dingen doen. Bijvoorbeeld... Door uh, in Amsterdam te gaan winkelen en dan tien minuten naar buiten te komen en dan constateren dat er een politieagent een bekeuring aan het uitschrijven is bij, het bekeur, bij een auto die te lang staat. Ja. Ja, en als je dan zegt van, uh, joh, dienstklopper dat je bent en die auto die staat er pas, dan krijg je weer een bekeuring. <lacht> en als je partner dan ook nog wat zegt, dan krijg je weer een bekeuring. Nou, dat zie je dan allemaal gaan toe. En uh, vervolgens ga je met de trein weer naar huis, want ja, want die auto is niet voor jou. Heel leuk. Ja, ja we laten dat en we moesten er enorm op lachen. Ik dacht, we moeten even de voorzitter bellen. Ja. Weet je, het klinkt een beetje als een beenje door een baster. Maar het is toch leuk? Ja, is toch grappig? Ik bedoel, de humor licht op straat. Ja, heel leuk. Leuk verzonnen. Ja. Heel erg leuk, Pieter. Maar dat is niet de enige waar we over bellen, want... Ja, je kan je opgeven bij de FOMAR om CFM te sponsoren. Vertel, hoe zit dat uh, Pieter? Het uh, uh, schijnt zo te zijn dat als je bij de FOMAR boodschappen doet, dan heb je een kaart. Uh, of dan kan je een klantenkaart nemen. En ik weet zelfs niet om echtgenoten altijd de boodschappen doet. Maar vervolgens kan je die klantenkaart op de naam zetten van CFM. En dan uh, een half procent van de omzet, dat wordt een rechtstreeks op de rekening van CFM wordt dat geboekt. Nou dat zijn leuke bedragen en we hebben natuurlijk altijd geld nodig ja, want ja. we willen de apparatuur weer uitbreiden en vernieuwen en uh, dat betekent dat we elke euro hard nodig hebben Ja het gaat over de klant is koningkaart. Precies, precies en uh, Jeroen Koper die weet er alles van, ik hoop dat hij uh, in zijn programma er ook nog een keertje over praat, ja. want ja hij werkt er ook, dus hij kan er als geen ander iets over zeggen Ja, ja dus uh, ja, dat is wel een hele leuke actie. Dus uh, de luisteraars roepen we gewoon op. Ga alsjeblieft boodschappen doen bij ja. de FOMAR. Heeft u zo'n mooie kaart. Dan kan u punten sparen voor uh, CFM. En die punten, die, die procentjes dan, gaat dan naar CFM toe. En dan steunt u dan ja. onze club weer mee. Ik ben helemaal mee eens. Nou, hartstikke leuk. Tot slot, P Pieter, want er is ook nog een luisteronderzoek bezig bij CFM. Ja. Vertel daar eens wat over. Waar kunnen mensen die invullen? Het uh, is heel simpel. Je gaat naar www.cfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl En dan zie je daar een button op en daar klik je in En dan kan je het luisteronderzoek invullen En hoe meer mensen dat doen, hoe beter wij weten Welke programma's goed worden beluisterd, wat we moeten veranderen, want we willen graag natuurlijk naar de wensen van de luisteraars luisteren Dus vul dat in uh, Fabienne Scipio die is druk met het onderzoek bezig en uh, wat ik nu heb gehoord, is dat er al veel mensen hebben gereageerd. Nou, dat is hartstikke leuk. Dus www.zfmzandvoort.nl. Daar kunt u die mooie luisteronderzoeken in uh, uh, schrijven. Pieter, heel erg bedankt voor je tijd. En jullie succes met het programma. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Hoi. Dit is Ting en Roxanne. Roxanne. No PVV was de afgelopen weken weer uh, ja, behoorlijk in, de, in nee. opspraak geraakt. Ja, alweer. hè Altijd. Alweer, het is niet, niet de eerste. Petra Kouwenberg. Zij zou een, een dubbel paspoort uh, hebben. Een Turkse, ook een Turkse nationaliteit. En je weet, bij, bij de PVV ligt dat gewoon gevoelig. Ja. En um, ze zegt zelf dat ze er niet van wist. Maar er zijn andere politica die daar wel een mening op hebben. Waaronder deze man. Een man van de SP, Groen... als ik het goed heb. Of GroenLinks. GroenLinks, GroenLinks, he? GroenLinks. Tovik Dibi. Ik kan me niet voorstellen dat, dat Petra Kalmberg vandaag ineens wakker werd en dacht, hé, hey, um, ik ben ook Turk. Ik vind dat uh, ja, onvoldoende uitleg. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat je vergeet uh, of niet weet welke nationaliteit je hebt. Het is een beetje hetzelfde dat je niet meer weet dat je een vrouw of een man bent. Ja, of dat je niet meer weet hoe je heet. Maar ja, dan is het natuurlijk wel zorgelijk als je straks uh, in de Staten zit. Ik vind het een non-discussie hoor. Van mij mag ze tien paspoort heb ik wel al lang blij dat ze niet in brievenbussen plast en kopstoten uitdeelt. Zoals haar andere PVV-genoten zeg maar. Wat dacht u toen u dat hoorde? Van ze wist niet dat ze een dubbele nationaliteit heeft. Ik moest er echt vreselijk om lachen vanochtend bij het kopje koffie. Nou ik dacht, uh, ik, ik, ik, uh, ik moest er even aan wennen aan de gedachte. En u gelooft haar dan dus gewoon dat ze zegt, dat wist ik, wist het niet. Ik geloof iedereen totdat het tegendeel bewezen is. Zelfs niet. Ik heb een paar foto's van haar gezien vandaag. Ze lijkt ook op een broodje dunner. <laughs> Tof ik die me dus over uh, Petra Kouwenberg van de PVV. Ja, en uh, dat uh, was een stukje van PO News. Hartstikke leuk altijd om naar te kijken. Ik vind het ook leuk, want die Rutger uh, doet altijd... Uh, het, het, het politieke verhaal hè, bij Poonnieuws. Ja. En uh, je merkt gewoon steeds meer dat die mensen een beetje los gaan komen bij Rutger. Dus ze doen lekker gezellig mee met Rutger. Ja, het is echt en een heel leuk programma. En dat maakt dat programma zo leuk. En je ziet het nu ook met het broodje deuner. Nou, ik ben het er helemaal eens, want ze lijkt toch op een broodje deuner. Ja. Op uh, ZFM, hier bij Entertainment View en uh, Ruby. Ja, en uh, 5 mei is het natuurlijk zover. Het Bevrijdingspop 2011 in Haarlem. En uh, ja, we hebben daar niemand minder dan Mar Marcel Sukel um, aan de telefoon over. En uh, hij uh, is organisator van de Bevrijdingspop. Er zijn namen bekend, hè Marcel? Ja, heerlijk hè. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Vertel, vertel, vertel. Een gekke lijn op. <laughs> Vertel, vertel. Nou, uh, Desert Kid, de, de, de zanger van Voice de, die uh, solo is gegaan. Het ja. geweldige show uh, gaan we krijgen. Uh, Triggervinger, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ja. Lekker uh, stevige rock, die hebben Lowlands helemaal plat gespeeld uh, afgelopen jaar. En ik hoop dat ze de hout ook helemaal plat gaan spelen. En als uh, tegenhanger voor een hele andere uh, club mensen die het ook helemaal geweldig vinden, Ben Saunders, de winnaar van uh, The Voice of Holland. Superleuk. Super uh, Chef Special gaan we krijgen. Die uh, nou, die helemaal uh, hip zijn op het moment. En, en gewoon lekker scoren. Uh, flinke namen, lekkere uh, dope hiphop, zoals ja. dat zo mooi heet. We hebben Ja6, dat is uh, André Hazes op de reggae. <lacht> nou, dat is echt super grappig om uh, naar te luisteren. En uh, nou wat hebben we nog meer. Ben Lonkelso van Seven Nation Army, dat hitje. En nou, dat is Gek. super grappig. Baseballs, allemaal leuke koffers in een in een soort heel jullie uitvoering. En, uh, nou, dus eigenlijk voor iedereen wat. En, uh, we zijn nog niet klaar, we moeten nog uh, drie of vier namen hebben. Dat hangt een beetje af van uh, hoe lang mensen gaan spelen. Uh, maar ik beloof weer uh, nou, echt helemaal goed worden. Dus... Ja, wat het namen en, weer, hè? moet je ook niet vergeten? <laughs> ja, echt te gek, echt een te gekke lijn En daar blijft het niet bij. Of er komen toch nog extra namen uh, bij? We moeten er nog drie of vier bij. Ja. En uh, we zoeken voor uh, beide podia, want we hebben weer twee podia. Uh, zoeken we nog uh, extra uh, namen en die moeten gewoon passen ja. en, uh, het probleem met, of het probleem ja, dat is ook wel een uitdaging, elk probleem uh, wij zijn natuurlijk allemaal vrijwillig dus we moeten ook uh, zorgen voor dat er voldoende geld op de plank is ja. en het is nu eenmaal een ander budget dan uh, de Pingpoppen en de lowlensers van deze wereld dus uh, ja, dat is onderhandelen en zorgen dat we de juiste partijen, uh, de juiste ex ja gaan zeggen er zit er nog een leuke naam in het verschiet, maar daar mag ik nog niks over zeggen je mag er niks over zeggen, ja. oké okay. nee, jammer dat ze niet worden, dan uh, ja, dan... Uh, <laughs> ja, dan, uh, ja. <laughs> ik dacht, dan hebben we een mooi primeurtje, maar dit, uh, dat we dan voor de volgende keer. <laughs> Meer dan dit heb ik nog niet, dus uh, hier ze het een beetje mee op. Nou, uh, het wordt... Klaar, it, uh, ja. ja, maar bij zo'n uh, evenement, kon, je zei het al, heel veel vrijwilligers. Zoeken jullie ook dan nog vrijwilligers bij het evenement? Ja, altijd, ja, altijd. Ik, uh, als mensen vrijwilliger, uh, ons willen helpen, heel graag. Wij doen dit echt alles en iedereen uh, bij bevrijdingspop is vrijwilliger. Daar kijken mensen wel eens op van te zijn. Nou, een van de grootste festivals van Nederland. En uh, er is ook geen ander festival in Nederland uh, met meer dan 50.000 bezoekers. Wat vrijwillig wordt georganiseerd. Ja. Behalve dat ons. En uh, dat vind ik echt geweldig. dat is kik ook. Uh, dat iedereen dat ook doet. En uh, we kunnen altijd mensen gebruiken om ons te helpen met bouwen. Met, met gewoon uh, op 5 mei van alles doen. Uh, er zijn zoveel dingen te doen. En we hebben elk jaar 450, 500 nodig. En uh, nou, iedereen is welkom om te komen helpen. Dus, nou, dat is hartstikke leuk. En schrijf je in. Waar kan je je inschrijven? Ja. Waar in, in, kan je je inschrijven? Wijnspop.nl, daar staat een knopje vrijwilligers en daar word je helemaal doorheen geleid en kun je zeggen van wat je wil. En uh, nou, dan wordt de contact met je opgenomen door onze crew zoals je goed naar ons <laughs> Ik ga dan zeggen wat je gaat kunnen doen en of je ingedeeld kan worden en uh, nou, wat je allemaal wil. Dus, nou, klinkt allemaal weer hartstikke leuk. Precies. Bedankt uh, weer voor je tijd. En ja, uh, tegen de tijd, als het uh, allemaal staat te gebeuren, bellen je gewoon nog een keertje op hier in de uitzending. Ja, dan gaan we ook gewoon weer verder praten. En uh, iedereen lekker komen over zeven weken. We gaan uh, weer mooi weer hebben, heel afgesproken. Ja. Van helemaal leuk. <laughs> nou, heel erg bedankt voor je tijd. Oké, okay, graag gedaan Dankjewel. Hè. Joet, tot dan. Doei, doei. En dit nummer kreeg nou echt zo'n gevoel. De nieuwe, nieuwe muziek hebben Entertainment View: Chase: and Status, ...en and blind Faith. En uh, ja, het eerste uur is al weer voorbij. We gaan opnaden het, het tweede snel? uur. Wat met, gaat het uh, snel? Onder andere popstar Henry. Ja. Opstaan Henry met Showbiz nu, natuurlijk. We gaan proberen Connie Lodewijk te bellen. over. De, ja, op zoek naar Zorro. Want een van haar leerlingen. van haar uh, Studio 118 uh, Dance. Uh, die, uh, ja, die. gaat uh, gewoon spelen. In, op, uh, naar Zorro. Ja, te gek uh, is dat, dus hè? Dat is wel heel groot. Uh, ja, dat heeft in de krant gestaan, heel groot. En uh, ik dacht van. nou, we bellen Connie even. hoe trots zij nou is op uh, haar talenten. En we kunnen misschien ook even wat vragen over de Dance Battle. die plaats gaat vinden. op 27 maart. tijdens. ik hier op het uh, Grote Plein Dus uh, we gaan lekker uh, door met het programmetje Tweede Uur Dus dat komt helemaal goed Rudy Ja en uh, natuurlijk ook uh, iets heel leuks Met vier akkoorden kan je enorm veel liedjes maken Ik ben benieuwd Daar is een filmpje over en dat uh, fragment Dus dat komt later terug We gaan nu verder weer met nieuwe muziek De Jeugd Tegenwoordig ik hoop dat we nog op bevrijdingspop komen. Dat lijkt me echt te gek. Is ook een keer ja? gebeurd hè? Is het een Ja, ik ben er geweest. Ga tijd, sterrenstof stof en uh, tot zometeen. Ah, nou kijk je grappie, leuk zoekt als een sapi. Oh, ook al was mama altijd wappie. Een Goed begin is het halve weg. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. Maar In the crib, writing rhymes, and pen on the paper, spending time. Then up on the stage, the crowds in the raid, chicken. Race.